Jan van der Putten met het NOS-journaal. Artsen en zorginstellingen hebben vorig jaar meer sponsorgeld van de farmaceutische industrie gekregen dan het jaar ervoor. Farmaceuten betaalden ruim 51 miljoen euro, een stijging van 36% in een jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het transparantieregister Zorg, meldt de Volkskrant. De forse stijging komt onder meer doordat meer farmaceuten betalingen aan artsen melden, want dat zijn ze verplicht. Oud-PVV'er Michael Hemels gebruikte geld uit de partijkas om naar een concert van Madonna te gaan. Ook overnachtte hij in een luxe hotel in Berlijn, kocht verlovingsringen en betaalde hij verkeersboetes van geld van de PVV. Dat blijkt uit een accountantsrapport over de uitgaven van Hemels Meld 1 Limburg. Tussen 2012 en begin dit jaar misbruikte hij 176.000 euro van de PVV. Ongeveer de helft van alle hbo-studenten stopt voortijdig met de studie of is na vijf jaar nog niet klaar met de opleiding, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. De meeste afhakers deden een studie economie of volgden een lerarenopleiding. Voorzitter, de Graaf maakt zich zorgen en zegt in het AD dat er op deze manier talent verloren gaat. Het verbeteren van de HAVO-opleiding zou volgens de Graaf een oplossing kunnen zijn. Veilig Verkeer Nederland wil net als de PvdA dat het opvoeren van scooters door dealers strafbaar wordt. De PvdA belde met bijna 100 dealers die zijn aangesloten bij branchevereniging BOVAG. En driekwart wilde de snelheidsbegrenzer zonder problemen aanpassen. Volgens Veilig Verkeer Nederland werken dealers hiermee onveiligheid in de hand. De BOVAG noemt de zaak buitengewoon kwalijk, maar wil geen verbod op opvoeren. Het weer nog, buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Later vanmiddag van het noordwesten uit opklaringen en het wordt 7 tot 10 graden. Ook morgen buien en hooguit een graad of 8. Op Koningsdag wat minder buien en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Ja, rijopfrisdo, joop. Ja, waar Zandsvoort binnen 4 minuten twee doelpunten door krijgt. En met dus met 1-3-achter staat. En het is ook gewoon helemaal verdiend, want Zandvoort is helemaal niks. Zandvoort heeft uh, een paar kleine kansen gehad. Die werden verknald eigenlijk, moet ik zeggen. Met weer boy. De visser die uh, kon misschien de bal wat meer drukken dan had hij misschien weer kans gehad. De dus Zandvoort uh, staat in de 74e minuut met 1-3-8. Thank Ja, volgens mij zijn de voornamelons ook naar het uh, voetbal aan het kijken hier in Zandvoort. What's going on? What's going on? Ja, maar betel uh, 1-3 achter dus tegen Arsenal uit Amsterdam. Dat is niet best niet. Nee, zeker niet. Je hoorde ze trouwens, de voornamelons met WhatsApp. Aan het begin van uur 3 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. In nu drie, de volgende onderwerpen. Ik kan beter zeggen welke, ja, ik kan beter zeggen welke onderwerpen we wel gaan doen. De, de komende ja, ja. Uur. In ieder geval, over een tweetal praten gaan we weer live schakelen... met Joop van Es, tijdens de wedstrijd SV Zandvoort... tegen ASV Arsenal. Tussenstand 1 tegen 3. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Lief. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Ik wil je terug. Mag u ook niet missen... want het is een tranentrekker van het eerste uur. Ik weet al voor wie die is. <laughs> en, wellicht, en wellicht dat we ook nog even gaan schakelen met kort draaien... want die is voor ons aanwezig op het circuitpark Zandvoort... tijdens het NKC Camper Experience... en want hij is op zoek naar Martin Gauss wat hij dan daarmee moet doen op dat, uh, tijdens camperweekend. Maar ja, honden gaan ook mee met campers, dus wie weet. Als hem dat lukt, komt hij ook nog uh, in het komende uur... Uh, langs tijdens deze live-uitzending vanaf de Tolweg 10A. Dus blijf luisteren naar uw lokale zender ZFM. En de afgelopen week uh, overleed Prince op uh, veel te jonge leeftijd. 47, 57 jaar werd hij uh, helaas en uh, niets meer. En hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt... en in de jaren 80 was hij enorm populair, precies in mijn tijd... Uh, Albert Jan, dus ik ben ook best wel een prince fan. Nou, ik kon moeilijk een keuze maken, maar toch heb ik gekozen voor deze van hem. Hij is zo lekker, hij is Raspberry Berets. See Ik weet het nog zo goed, hè. In de jaren tachtig zorg ik lekker naar de radio te luisteren. Naar Radio Decibel uit Amsterdam. Toen de tijd nog een radiopiraatje. Met een lapje voor je oog. Jawel. En toen draaide ze deze plaat. Ik vond hem helemaal geweldig. De CEO van Prince, hoor je, en de Raspberry Beret. Jawel, dus afgelopen week overleden op 57-jarige leeftijd. Ja, we gaan ons opmaken voor Koningsdag aankomende woensdag. Albert-Jan, ben je er klaar voor? Ja, eerst Koningsnacht, hè? Koningsnacht, nog, ja, die hebben we ja, ook nog. Koningsnacht. Wat gaat daar gebeuren? Nou, ja, uh, Lyle en Hardy uh, uh, zorgen samen met pub voor een spitterende Koningsnacht. Die begint om half negen, dus dan hebben we het over de 26 e En gaat door tot na middernacht half één als trekpleister treedt op het buitenpodium de Ruud Jansen-band. Wie zijn dat? Ja, dat is onze collega Ruud, maar dan met zijn voltallige band. En dat is echt succesverzekerd. Want Janssens muziek, uh, muzikale hoogstandjes zijn in de hele regio bekend... en trekken altijd een groot publiek. Ook de Klikspaan en Buurman Buddies houden een koningsnacht... De muzikale hoogstandjes beginnen om 11 uur... en gaan door tot in de kleine uurtjes. En dan heb ik het alleen nog maar over Koningsnacht gehad. Ja, en ja. we gaan door. Oh, Koningsdag, weet zeker? Ja. We moeten toch weer naar het voetbal? Ja, nee, even rap. Even rap. Oh, okay. even even op. rap. Dat, dat is lastig. Dat lachen. In ieder geval Koningsdag, Straat. Dat... Koningsdag gaat op Podium Belal en Het Feest... om 1 uur vrolijk verder met de feestband Baseline. Om 5 uur gevolgd door de coverband Crush. Die mag u ook echt niet missen. Dit alles duurt tot circa half tien... Het feest van de, voor de klikspaan begint op Koningsdag om drie uur. Op beide uh, festijnen treedt een keur aan artiesten op. De Haltestraat heeft sowieso een hoog muziekgehalte. Café 4, Café alle. Anne... Hoe uh, zin te presenteren? Ja, sorry, sorry, sorry, sorry. Een spetterend artiestengala met vier Support uh, Ex... De dames zijn nog geheim en DJ Molina als verbindende factor. En ik heb me laten vertellen dat Luna ook komt. Maar ook op het Kerkplein is het feest. Zoals gebruikelijk is het op Kerkplein op Koningsdag ook een groot feest. Bij Café Koper, Lunchroom, Rabbel en Café XL hoef je je niet te vervelen. In de vroege ochtend kun je bij Kopertje genieten van een smakelijk oranje tompoes. En in de middag van 2 tot 7 uur zet de Haarlemse zanger Wilfred Bellers het hele plein op zijn kop. Dat gebeurt ook bij het Wapen van Zandvoort, waar maakt vanaf 4 uur. De feestverweging komt verheugen met gezellige songs vanaf 12 uur in het Wapen... Open, is het wapen open en kunnen vaders, moeders, opa's en oma's... gezellig op het terras iets gaan drinken... terwijl hun kinderen zich vermaken bij de kinderspelen op het gastheidsplein. Die zijn van 12 tot 4 uur. Dat was hem. Morgen wordt hij herhaald. Oké, okay. <laughs> dankjewel Robert-Jan. Ja, ja, Ruud Janssen die treedt dus uh, op uh, Koningsnacht op. Ja, zo klinkt hij dan, hè? Nee, nou, niet dan. liedje van de op Inderdaad. Onze eigen Rutte's op Koningsnacht bij Lauro en Hardy. Nou, dat mag je zeker niet uh, gaan missen. Dus beleef het allemaal mee, Koningsnacht en uh, Koningsdag hier in Salvoort. En morgen even in de, in de langzame versie? Ja, in de langzame versie. In de langzame versie, ja, oké. Okay. Zodat ik ga we weer naar het voetbal voor het slot van de wedstrijd van vandaag. 1-3 staat het. Eens even kijken, neem jij de telefoon op? Misschien kunnen we nog een doelkuntje ja. meenemen. Ja, we gaan even naar uh, Jop toe. Jap. Ja, boys, Ze werd in het 60-meter gebied van Arsenal gepakt, zoals dat heet. De bal ging op de sim direct. En Mister Braaf zei: zich naar over. En het stand is 2-3, maar nog steeds aan de achterstand. Oké, okay, nog een paar minuten te spelen, Jop. We spelen in de 83ste minuut. Oké, okay, we komen straks weer bij je. Dank je. Ja, waar het 3-3 is geworden. De eerste volgende aanval voor Zandvoort. Hier was het boy Visser die met zijn snelheid de laatste man van de Arsenal kon verslaan. Haalde het verwoestend uit. De keeper van de Arsenal had geen antwoord. is 3-3. We spelen in de, nu in de 85e minuut. En het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. Momenteel 3-3 daar op uh, Duintjesveld tegen Arsenal uit Amsterdam. Na dit plaatje van Justin Bieber meer daarover.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 van Justin Bieber, Hordey en Wat do you mean? Ja, we gaan weer over naar het Duitsersveld. Het is zeker behoorlijk spannend daar, Joop. Nou ja, eigenlijk wel. Want Sanfel staat nu met 4 3 voor. Want terwijl de Diaz-Seconds van de vorige platen waren, was zijn vijfstop van op de 16 meter, rond 16 meter gebied. Werd genomen door Max uh, uh, Aardewerk en Boy Visser die werkte hem achter de keeper. Sanfel staat ineens met 4 3 voor. Hé? Hey. Ja, 90 minuten spelers. Het zal wel plus 90 zijn. Maar het zal nog wel even duren. Want uh, er zijn behoorlijk wat uh, aantal uh, spelmomenten geweest dat, dat er niet gespeeld is. Een behoorlijke blessure. Die heeft zeker 4 minuten. Vier minuten geduurd, dus het wordt allemaal bijgeteld. En ik ben benieuwd hoe lang deze scheidsrechter die gewoon echt goed, goed uh, het spel in handen heeft. Uh, hoe lang die bijlaat, uh, hoe lang die bijtelt. Wel wow, hoe kan ik daar mijn woorden komen? Uh, Arsenal in de aanval, de bal gaat over de achterlijn en Joris uh, heeft uiteraard geen haast om die bal te gaan halen en op de 5 meterlijn te leggen om hem weer in het spel te gaan brengen. Zandvoort dat uh, uh, eigenlijk. Om heel uiteindelijk te verdienen deze overwinning, eventueel overwinning niet. Want ik vind uh, Arsenal heel wat beter. Zandvoort heeft uh, niet goed gevoetbald. En dan is, dat is dan eigenlijk een understatement, want Zandvoort heeft gewoon slecht gevoetbald. voetbal. Het was geen team en uh, daardoor konden ze dus uh, ook niet uh, goed functioneren waren een paar spelers niet... ...maar dat mag geen excuus zijn, vind ik... ...voor iemand die op de tweede plaats staat... ...en de ambitie heeft om hogerop te komen... ...en dat, gaat dus, dat moet gaan gebeuren... ...in die na-competitie... ...omdat Zandvoort de tweede periode gewonnen heeft... ...dan gaat het, Koen gaat niet 16 meter in... kan niet bij die bal komen... ...en de keeper kan hem makkelijk oppakken... ...en weer in het veld gaan brengen. Ondertussen blijft die negen minuten natuurlijk staan... ...en ik heb geen idee hoeveel minuten we nu inspelen. ...ik denk dat de tweede, derde minuut van de uh, uh, blessuretijd. Zandvoort kan die bal wegwerken. Mooi vis, kan hij hem aannemen? Nee, hij kan hem niet aannemen. De bal, rolt van zijn voet, gaat over de zijlijn. Ja. Gaat over de zijlijn. Moet erin gegooid worden daar door uh, Arsenal. En ik... Ja, dat gaat nog een, echt een, een terug. Die bal was dus al over de lijn. En die gaat nu genomen worden. En uh, ja... Dat is wat, wat commotie eigenlijk. Hij moet weer meer terug van die, die scheidsrechter. Die, die man heeft het echt wel in de hand. Daar komen ondertussen de veteranen op. Die komen terug, maar ik heb geen idee hoeveel het daar geworden is. Ik zie geen handelende koppen, maar ik zie ook geen gejuich. Dus we, dan moeten we afwachten hoeveel dat daar is geworden. Arsenal in aanval. Diepe bal. Wordt weggewerkt daar door Patrick van der Hoort. Nee, jawel. Uh, van de Oort. Probeert daar Koeman Giels te bereiken. Dat lukt niet. En um, Remy Driehuis kan die bal over de zijlijn werken. En Arsenal mag gaan gooien. Op eigen helft, diep in eigen helft, gaat hij die bal uh, in het spel brengen. Nee, dat gaat op de middellijn gebeuren zelfs. Oké. Okay. Dan komt die bal. Zandvoort kon er niet bij komen. En wel uh, is daar uh, weer Patrick van de Oort die die bal heel ver kan wegruimen. En Zandvoort kan nog steeds niet in balbezit komen. Arsenal. Maar helemaal terug. Moet weer gaan, gaan bouwen. Uh, dat is bijna daar... Uh, kon, uh, mooi vissen die die bal af kon pakken... Maar het is uh, niets gebeurd, helaas. Uh, nu wel, Max Haardewerk werkt die bal naar Ronald Kalis. Kalis schopt die bal gewoon blind weg uh, over de alles en iedereen heen. De keeper van Arsenal brengt hem weer in het spel. wordt uh, breed gelegd. Uh, Arsenal steeds die bal. Dus dat is dus eigenlijk het grootste gedeelte van de wedstrijd. Daar is overtreding van Remy, Driehuizen... En die bal wordt niet op de juiste plaats genomen. Moet weer terug en dat kost allemaal tijd. Zandvoort staat nog steeds met die 4-3 voor. En het, ja, ik, ik zou het een wonder vinden als ze die zo halen. Want eh, nogmaals, ze verdienen het niet. De bal wordt weggewerkt weer door Zandvoort. Maar niet eh, geplaatst weggewerkt, laat ik zo zeggen. Ga nu over de zijlijn naar Arsenal, mag gaan gooien. Die heeft even de helft van Zandvoort. De bal is ondertussen genomen. En daar is even... kijken uh, van der Hoort weer... die de bal weg kon werken. En het is meer Arsenal uiteraard... die in balbezit is. Vierde keeper. Zover is die bal weer helemaal teruggekomen. Dat speelt met... de uh, uh, speelt met een wind in de rug. Behoorlijk stevige wind op dit moment. Dus die bal, die, die, draag, die gaat wel. Die draagt nu heel ver. Uh, gaat uh, zelfs... <lacht> op het tweede veld... komt die bal terecht door... Uh, Milan Berk-Belenkamp, die gaf een ros. De bal is ondertussen een nieuwe bal gekomen. En Arsenal mag daar gaan gooien. Uh, daar gaat uh, iemand van Arsenal, die gaat uh, proberen door te komen. Niks aardewerk vind het uh, niet goed. En die kan die bal wegwerken over de zijlijn. Okay, ik kan het nu niet zien, er dus zitten een paar spelers voor. Ja, oké, okay. de bal uh, is uh, over de achterlijn gegaan. Jorrit Smit mag weer in het spel gaan brengen. En we blijven spelen. Lekker, hè? Uh, <laughs> Smit, even kijken. Ja, natuurlijk geen haas, uiteraard niet. Uh, gaat nu aan zijn aanloop uh, beginnen. En zal die bal proberen zo ver mogelijk weg te schieten. Dat, en daar is het eindsignaal van de wedstrijd. Zandvoort wint hier heel gelukkig, echt waar. Heel gelukkig met 4-3. Ze hebben het niet verdiend. Arsenal verdiende eigenlijk de drie punten, maar ze blijven in Zandvoort. 4-3, einde wedstrijd Zandvoort uh, tegen Arsenal. Dankjewel, Joop. En uh, ja, ze zijn weer mooi weggekomen, hè? Ja, dat kan je wel spellen, ja. <laughs> Oké, okay. tot de volgende keer, Jop. En nogmaals, dank voor je bijdrage van vandaag. Ja, dan gaan we zo dadelijk weer naar het circuitpark Zandvoort. Want uh, daar is uh, Cor Draaien vanmiddag aanwezig... bij het Kimper uh, Weekend, wat daar plaatsvindt... georganiseerd door de NKC. En zo dadelijk gaat Cor praten met de directeur van het uh, NKC. En uh, zijn naam is uh, Sten. En uh, dat hoor je na dit plaatje. Let's liep behoorlijk uit hè, bij SV Zandvoort tegen Arsenal... maar wel met een mooie eindstand. Want het werd 4 tegen 3 en is dus voor Zandvoort 1. En van het Duitsersveld, waar we zojuist zaten met Joop van Ness, gaan we weer over naar het circuitpark Zandvoort. Naar kort Draaier. want jij hebt de directeur van het NKC bij je. Ja, Rob, ik uh, zit hier naast uh, Stan Stolwerk... en uh, die gaan we even het een en ander vragen. Stan, waar staat de NKC precies voor? NPC is de grootste camperclub van uh, Europa. En onze belangrijkste opdracht is eigenlijk het ontzorgen van uh, kampeerautogebruikers. En ja, alles waar zij behoefte aan hebben, hun wensen en verlangens... Daar, uh, daarvoor zien wij en daar helpen we ze bij. We ontzorgen. Ontzorgen. En uh, wat moet ik dan me precies voorstellen met ontzorgen van kampeerautogebruikers? Nou, kijk... Wat, wat... Alle kampeerauto hebben behoefte aan een fatsoenlijke verzekering, uh, willen weten waar kan ik overnachten met de kampeerauto, welke campings zijn campervriendelijk, waar zijn camperplaatsen, uh, welke landen kan ik bezoeken, welke regelgeving geldt daar, uh, welke landen zijn überhaupt mooi om naartoe te gaan, dus het inspireren, het informeren en camperaars met elkaar in contact brengen. Jullie zijn uh, niet echt een concurrent van de ANWB, maar jullie zijn eigenlijk meer een aanvulling daarop. dus. Nou, dat vind ik mooi omschreven van je. Uh, kijk, de, waar de ANWB mega groot is en eigenlijk alles wil voor, nou ja, zelfs voor de tentman, de caravanman, uh, de automobilist. Focussen wij echt op alles voor de niche-markt, zeg maar voor de. Wij doen alles voor de kampeerauto gebruiken. Maar we bemoeien ons dus niet met de caravan, man of vrouw. Met de tentman. Nee, alles voor die camperaar. Ja, ik heb hier een beetje rondgelopen op het terrein. Er is ontzettend veel uh, kampeerauto's. Ook hele mooie luxe. Heb je er zelf heen? Nee, want, want wat je ziet, hè, kampeerauto bezit. Camper bezit is wel iets voor mensen. Dan moet je echt wel, uh, dat je een week of... 8 per jaar op reis kan. En uh, ik zit nog in het werkzame proces. En uh, wat ik wel doe... ...is van tijd tot tijd huren. Omdat ik inmiddels wel... ...ik ben zelf een tentkampeerder eigenlijk. Maar ik zie ook wel de flexibiliteit... ...en de vrijheid die je met een camper hebt. En zo ben ik vorig jaar twee weken... Uh, ...camper gehuurd voor Schotland. Ja, met je tent naar Schotland. Mwah. Dus toen dacht ik... Hey, en, en dan ervaar je ook de voordelen van de camper. Je hebt niet je route vastgelegd. Uh, het weer is daar beter. Hé, hey, dan gaan we die kant op. Dan hoef je niet je hotel af te bestellen of je bed and breakfast. Het geeft onafhankelijkheid. Enorme vrijheid in je reizen. Maar je hebt wel je comfort. Je hotelkamer heb je wel bij je. Maar ik hoef niet in te checken en uit te checken. Al die rompslomp, nou, die heb ik niet. Je hebt misschien koffers uh, die je uh, het hotel moet insjouwen... en uh, uitpakken en daarna weer inpakken als je, als je weggaat. De NKC, hoe is dat precies ontstaan? Er dus in 1976 ontstaan dan een groepje, wat, wat je wel vaker ziet in verenigingsland in Nederland, uh, zelfbouwers. Die zelf een camper gingen bouwen en maken, verbouwen van hun auto, van hun busje. En die, die zochten elkaar op van, uh, met tips tricks. en tricks. Hoe doe jij dat nou? Nou ja, en dan en van, van dat kleine clubje. Ooit uit 1976 zijn we inmiddels een, een club van ja, bijna 40.000 uh, leden. De grootste van Europa. De grootste van Europa, ja, dat klopt. Ja. En uh, de inkrassen is nu op Zandvoort. Volgend jaar weer? Nou, tot nu toe dan hebben we dit eens in de vijf jaar gedaan. Ik denk dat die frequentie omhoog kan. Uh, Zandvoort bevalt ons waanzinnig goed. Het was ook heel bewust dat we naar Zandvoort kwamen. Vorige keer hebben we niets ten nadele van Assen. Maar we hebben het in Assen gehouden. Maar wij wilden iets meer. ...naar de Randstad, naar de mensen en naar een stad met appeal. En ja, waar toerisme ook in de, in de, in de haarvaten zit... ...nou ja, volgens mij uh, zit ik dan hier uh, in de roos. Ja, je ziet hier in Zandvoort dan helemaal goed. En als ik uh, kijk naar uh, de organisatie en over wat jullie allemaal doen hier... Uh, ...kan je nog even misschien opnoemen wat er allemaal uh, te zien en te doen is hier. Want ik heb begrepen, Martin Gaus loopt hier ook rond. Ja, die loopt hier ook rond. Uh, Martin Gauss geeft workshops over van opreis met je, met je huisdier. Dus heel veel campera's nemen hun huisdier mee. Maar ja, wat komt daarbij kijken? Wat hier heel veel gebeurt is... je kan testrijden op een deel van het circuit... met talloze modellen, groot-klein. Rijvaardigheid bij slotenmakers. Je auto in de slip, uit de slip krijgen. Uh, inparkeren, hellingproef. Want veiligheid is natuurlijk een superbelangrijk thema. Verder hebben we een soort festivalsfeer met food trucks, entertainment, optreden. En net als eh, wat je al noemde, Martin Gauwers als workshop, maar talloze workshops over landen, over gas, elektra in de camper, eh, beladen van je camper. Eh, ja, het is eindeloos bovenaan heeft Een enorme. Workshop Ook over techniek. Er is een fietsplein, elektrische fietsen. Heel veel camperaars hebben fietsen, elektrische fietsen. Maar ja, die, die wereld staat ook niet stil. Ja, je kan hier twee dagen je hart uh, ophalen als uh, camperliefhebber. Ja, nou, ik ben geen uh, camperaar en ook geen camperliefhebber. Uh, maar ik word het onderhand wel, want het is uh, gewoon heel leuk. En ook het weer, dat is natuurlijk prachtig. Het zonnetje schijnt. Klein hagelbaadje tussendoor straks, maar die was dan drie minuten over... En uh, ik zag ook dat ze nog met een uh, vierwiel aangedreven kampeerwagen over een heuvel gingen rijden. Ja, we hebben natuurlijk, als je in Zandvoort bent op het circuit, moet je ook een beetje spektakel hebben. Dus alle camperaars, zijn er zo'n 1500 op het circuit, hebben ook een ronde over het circuit mogen rijden. Ja, wanneer kan je dat nou doen? Uh, en we hebben twee hele grote, ja, je moet je voorstellen, die, die safari-campers. Uh, maar daar mogen mensen in meerijden. Dat kunnen ze niet zelf doen. En die maken een kleine ronde. Super is dus dat. Uh, ja, heel leuk. Ja. Misschien toch ook leuk om in de uitzending te zeggen... mensen hebben ook vaak nog het idee dat camperen altijd duur is... Als je wil kopen en bezit, ja, dan is dat best, hangt daar een prijskaartje aan. Maar wat leuk is, we hebben hier ook bijvoorbeeld Go en Camp 2. Dat zijn een moderne ontwikkeling waarin je je camper kan delen. En dan is het dus heel erg drempelig geworden en toegankelijk. En ik denk dat dat toch misschien nog een tip is voor mensen die denken van... ja, maar het is zo duur. Nou, er zijn tegenwoordig manieren huren of tweedehands kopen. Maar met name dat delen is echt een interessante ontwikkeling. Uh, morgen gaan we de op derde dag. Ja, morgen de hele dag van 10 tot 5. Iedereen is welkom. Nou, de kosten dan hoef je niet voor te laten. Het is onder een tientje. En dan, dan, dan kan je, je kan het zelf doen. Ja. Nou, ik uh, ga nog even verder rondkijken. En uh, ik wil je hartelijk danken voor het uh, interview. Ik ben weer wat wijzer geworden. Top. Ja, dankjewel, uh, Cor. Cor? Nou, uh, ja, ja. Wat ben je er nog? Ja, ik ben er nog steeds. Ja, uh, helemaal goed. Dankjewel, Cor. En heel veel plezier daar nog, hè? Ja, we gaan even kijken naar de slipschool zo meteen. of ik daar iemand kan spreken die voor het eerst gaat slippen met een camper. Oké, okay, ja, maar ik denk niet dat dat meer in de uitzending lukt. We hebben nog een vol programma. Morgen gaan we dat doen dan. Morgen is goed. Oké, okay, Corinne, dankjewel. Ja, hoi, hoi. hoi, Ja, want we gaan op naar het bier van de week. Gedicht van de dag. Weet zweetampels voorhoofd. Ja. En natuurlijk ook nog lekkere muziek. We gaan eens even dansen met z'n allen met Pitbull en de Fireball. way. <laughs> I am. Het van de muziek van een beetje lezer, hè, dit? Pitbull, en yeah, de Fireball. Tien minuten over half vijf geworden. Ja, de wedstrijd van de Veteranen 1 zit er inmiddels ook op, hoor, ook euh, zojuist van Jan Fines. En ik heb de eindstand van die wedstrijd tegen Sporting Martinez. Veteranen 1 stonden met rust, 0-0 gelijk. Helaas in de tweede helft gescoord door Sporting Martinez. Waardoor op de, eind, de eindstand is gekomen op 0 tegen 1. Dus helaas verlies voor de veteranen 1 uit Zandvoort. We gaan het dier van de week voor je doen. En die luistert naar de naam Lief. En het is een, een prachtige uh, uh, poes. En de leeftijd wordt geschat tussen 4 tot 8 jaar. En ze zoekt een fijn huisje zonder andere katten... want daar is ze niet zo lief tegen. Tegen mensen is ze wel heel lief en ze houdt van knuffelen. Ze zit dan ook graag op schoot. Je mag haar ook lekker over haar buikje aaien en voorzichtig optillen. Maar ze is helaas allergisch voor voeding. Nu hebben ze in het dierentehuis... Uh, kan dit is vers vlees voor katten uitgeprobeerd... en hier reageert ze heel goed op. Ze had hiervoor kale plekken en erge jeuk. Nu is dit gelukkig verleden tijd. Deze voeding zal ze wel de hele rest van haar leven moeten gebruiken... en ze mag niets anders hebben... Wie heeft een fijn huis waar ze ook naar buiten mag... en elke dag uh, op het dieetvoedsel to tot zich mag nemen? En waar verblijft Lief dan? Lief verblijft momenteel in het Dierenhuis Kennemerland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuizenkennemeland.nl... want ook Lief verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. We gaan op naar het gedicht van de dag... Blijf daarvoor luisteren naar je eigen lokaal, op CFM, zo voorts. Maar eerst deze van Irene Kara. Ja, dan mogen we wel druk hebben vanmiddag, Albert Jan... maar we lopen keurig op schema, hoor. Ah! Niks aan het. <laughs> het is precies uh, kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En hij is weer heel erg mooi. Ik wil je terug. De liefde maakt me steken blind. Het ging veel te vlug. Je bent verdwenen met de wind... Ik voelde me veilig en geborgen, zonder angst en zonder zorgen. Ik wil je terug, begon de sleur je te vervelen. Je bent gevlucht. Moet ik je soms met een ander delen? Het gaat voorbij, het zal weer overgaan. Jouw ogen zullen opengaan. En dan, dan kom je weer bij mij terug. Hoe belangrijk is het voor jou... Ik weet niet hoeveel ik van je hou. Ik zal je al mijn liefde geven. Want voor mij betekent jij alles, alles waar ik voor wil leven. Ik wil je terug. Ik zal er altijd voor je zijn. Kom nu maar terug, vergeten we de pijn. Dan, dan is die leegte hier voorgoed voorbij. Je weet, je weet, je hoort toch hier bij mij... Ik wil je terug. We kunnen er toch samen over praten? Wees nou niet zo stug. Dat maakt me gek. Ik ben in alle staten. Ik neem genoeg met een beetje. Ik ging jou alles, alles. Dat weet je. Hoe belangrijk is het voor jou? Weet je dan niet hoeveel ik van je hou? Ik zal je al, al mijn liefde geven. Jij bent, jij bent... Alles, alles waar ik voor wil leven. Wederom een gevoelig gedicht van de dag, Albert Jan. Ja. Het is niet te geloven, oh. gewoon oh. een brok van in mijn keel. Ja, zo is het. Ik wil je terug, inderdaad, het gedicht van de dag bij CFM. En morgen hoor je weer een gedicht van de dag, zo rond kwart voor vijf. En dan bij Zandvoort op zondag. Nou, het gaat allemaal over uh, L-O-V-I, oftewel, love. The Four letter of hier is Kim uh, Wilds. Op het van de dag was dit wel een mooie, hè, Albert-Jan? Ja, weet ze wel te vinden, hè? Ja, Jij toch, ja, toch, ja, toch. Helemaal goed. Ja, nou, nog negen minuten te gaan. Heb je nog uh, wat te melden? Heb ik wat te melden? Nou, morgen uh, hebben we hopelijk... een iets minder uh, uh, gestreste <laughs> uitzending, uh, luisteraars en kijkers. Daar gaan we natuurlijk uit, uitvoerig vooruitkijken op uh, Koningsnacht... en de Koning, uh, Koningsdag, uiteraard. En natuurlijk over de evenementen die uh, in, uh, tijdens Koninginnendag... voorheen Koninginnendag op 30 en 1 mei... Uh, ook in de Zandvoort plaatsvinden. Verder staan we natuurlijk uitgebreid uh, stil bij de sport. We kijken natuurlijk Pit Report, want er is nieuws uit de Formule 1. En uh, van alles en nog wat morgen. Nou, dan ga ik zeker weer uh, meedoen met jou morgen. Helemaal goed. De Zandvoort op zondag tussen 2 en 5 uur, daar hebben we het over. En nu nog 8 minuten, Zandvoort op zaterdag. Jawel. En daarna is hij weer in de studio aanwezig. Hey. ja. Hij mag gezongen worden. Oh, ja. Hij is er weer, Fred. Hij, met entertainment voor jou. Dat zijn vijf uur. Van vijf uh, uur en daarna entertainment voor u. Met Fred hij, hij is gelukkig weer aanwezig. We hebben een weekje moeten missen. Maar goed, hij is er weer. Jazeker, jazeker. Dus, ga, uh, ga je nog leuke dingen doen, uh, Fred? Ik ga de uh, uh, Maan bellen. De wie? Maan. Oh. Uh, de voice of Hunger. Ga je naar de Maan bellen? Ja. <laughs> oh, Maan, die heet zo. Oké. Okay. Ze een stuk dichterbij, hoor. Oké, okay, leuk. Zoals de Maan dus. Helemaal goed. En Roberto, niet om maar even naar het Nou, dat gaat leuk worden zodra ik na vijf uur Gewoon bij CFM een radio aanlaten. Twee uur live. Onze collega Fred Heij met Entertainment for You. Lekker blijf luisteren naar je eigen radio CFM Zandvoort. En wij zijn er morgen weer. Jazeker. Jazeker. Dan weer vanaf twee uur tot aan vijf uur. En dan gaan we op werkbespreking. Daar gaan we absoluut. Ja, nee, want dan is de bekerfinale begint om 6 uur. Hè, oh ja, ja, ja. ja. ja je maar... tegen FC Utrecht? Oh, dat wordt spannend. Dat wordt spannend. Wie het. gaat winnen? Zeg jij het maar, dan zeg ik die andere. <laughs> uh, dan zeg ik uh, FC Utrecht. Oké, okay, dan zeg ik Feyenoord. Werden we een biertje? Oh ja, is goed. Ja, Oké, okay, sta bij deze. <laughs> okay. Tot morgen. Dag. Doei Doei doei.